In de loop van de nacht wordt het rustiger en vrijwel droog. Morgen vrijwel droog en zon. In de namiddag en avond opnieuw regen. En in het noorden en oosten sneeuw en natte sneeuw. <middels> Vanochtend duurde het overleg nog geen half uur. Dat eerste overleg in Genève tussen een Syrische regeringsdelegatie en de oppositie. En rond deze tijd zitten de partijen opnieuw bij elkaar. Kort voor deze uitzending vroeg ik Midden-Oosten-correspondent Sanne van Hoorn... wat hij te horen heeft gekregen over het overleg in dat zaaltje in Zwitserland. Nou, dat het op zijn minst heel erg ijzig gegaan is... dat ze dus wel in dezelfde kamer zaten... maar niet met elkaar praten. Uh, stel je een beetje de Tweede Kamer voor... waar alles via de voorzitter verloopt. Dat gebeurde hier ook en die voorzitter... dat is dan de bemiddelaar, Lacta Brahimi... die er maar wel voor heeft dat ze überhaupt in dezelfde kamer zaten. En op dit moment zitten ze dat weer. We horen later van Brahimi wat dat heeft opgeleverd. Ik heb begrepen dat Brahimi wat gezegd heeft vanochtend... en dat hij vooral boodschap heeft uitgewisseld... tussen de mensen in de Kamer. Ja, precies, en verteld heeft hoe hij verwacht dat het uh, verder gaat lopen. Kijk, volstrekt duidelijk is dat ze het niet kunnen hebben... over waar ze het over willen hebben. De oppositie wil het namelijk hebben over een overgangsregering zonder Assad. En uh, de regering wil het daar absoluut niet over hebben. En het is dus aan Brahimi om te vertellen waar hij het dan wel over wil hebben. Over bijvoorbeeld een staakt het vuren uh, tijdelijk in Homs... de stad waar het centrum nog altijd belegerd wordt... waar de oppositie nog altijd sterk is. En daar zou dan iets uh, afgesproken kunnen worden, waardoor er hulpgoederen naar binnen kunnen. Nou ja, zelfs dat is al heel erg moeilijk om over te praten. Dus heel, heel uh, simpel gezegd, Brahimi heeft verteld hoe hij wil dat de partijen uiteindelijk wel met z'n tweeën in die Kamer gaan praten. Je kunt dus concluderen dat het een, een, een conferentie wordt van kleine stappen. Kleine stappen, omdat de grote niet haalbaar zijn. Uh, dan kan die top meteen beëindigd worden. Dus kleine stapjes om de partijen aan tafel te houden. Kleine stapjes om uh, kleine succesjes te boeken misschien voor beide partijen. Die ze dan thuis weer kunnen laten zien. In de hoop dat daarmee het vertrouwen wordt gecreëerd om grotere stappen te zetten. Maar ja dan ben je inmiddels wel heel erg ver weg. Ik denk dat Brahimi een stapje uh, elke keer zet. En nu heeft hij de eerste stap gezet, namelijk... hij heeft ze bij elkaar in de Kamer gekregen... en gaat hij kijken hoe die volgende stap eruit kan zien. En denk je dat er een akkoord komt over uh, hulpverlening bijvoorbeeld? Dat zou op zich kunnen. Ik verwacht dat niet vandaag al. Dat zou me heel erg verbazen. Het lijkt erop dat er maandag verder gepraat gaat worden. Die grote stappen, ja, dan zijn we inmiddels toe aan Genève 3, denk ik. Het Nederlands Auschwitz-comité is begonnen met de inzameling... voor de bouw van een Holocaust-namenmonument. Daar komen de namen op van de meer dan 100.000 Nederlandse Joden... die in de oorlog zijn omgebracht. Vertelt voorzitter Jacques Maar Deze mensen zijn dus vermoord, verbrand, vergast, noem maar op. En nooit iemand meer naar omgekeken. En wij vinden gewoon dat als je kijkt in de tweede, voor de Tweede Wereldoorlog... dat bijvoorbeeld de Joodse gemeenschap elk dorp in Nederland daar woonde zei. En daar zijn ze allemaal uitgehaald. En gewoon verdwenen in het niets. En als we zeggen, dus als je ook de namen vergeet. dan vergeet je ze helemaal. Zo'n Holocaust-namenmonument is er nog niet. Het monument wordt ontworpen door architect Daniel Liebeskind. En komt vermoedelijk in het Wertheimpark in Amsterdam. Daar is al het Spiegelmonument Nooit meer Auschwitz van Jan Wolkers. Het namenmonument kost zo'n 5 miljoen euro. En het is de bedoeling dat het in september volgend jaar wordt onthuld. Het NOS-journaal. In Tilburg verdienen criminelen jaarlijks zo'n 800 miljoen euro met het telen van hennep. Dat bedrag is bijna net zo groot als de totale begroting van de gemeente Tilburg. Dat schreef NSC Handelsblad vanochtend op basis van een vertrouwelijk rapport van onder meer de Universiteit van Tilburg. Burgemeester Peter Doordanes van Tilburg, goedenavond. Ja, goedenavond. Kunt u dat bevestigen, dat bedrag van 800 miljoen? Het zijn cijfers van onze universiteit, uh, maar ze komen niet uh, vreemd voor. Het gaat om een enorm uh, ja, groot netwerk. Uh, eigenlijk in Zuid-Nederland is die hennep-industrie erg groot. Ja, het moet een gigantische hoeveelheid aan wietplanten zijn als je 800 miljoen per jaar omzet. Waar staan die allemaal in Tilburg? Uh, huurwoningen. Uh, daarom zijn er ook afspraken met de woningbouwverenigingen. Als het zien en gaat de uren eruit op bedrijventerreinen, maar ook in koopwoningen. En uh, die sluiten we dan met per uh, wetgeving. Ja, nou ja, goed. Ondanks die maatregelen zetten ze toch 800 miljoen per jaar om. Hoeveel mensen zijn er, denkt u, betrokken bij de hennepteelt? Nou, dat zullen bijna 2000 mensen zijn in verschillende rollen. En uh, waarom we stevig uh, handhaven en nog steviger zullen blijven handhaven. Is dat zo'n enorme hoeveelheid crimineel geld in de stad? Dat ondermijnt echt uh, de stedelijke samenleving. Ja, u zegt dat u stevig handhaaft, maar mensen die het door zullen zeggen. dat, dat kan je echt niet zeggen als er 800 miljoen wordt verdiend met hen op deelt. Nou ja, uh, kijk eens. Uh, uh, je kan er lang en breed over praten. Op je handen zitten helpt hier niet. Uh, dus wij zijn uh, op alle manieren bezig. Uh, om dit terug te dringen. Dat kan ik ook niet alleen. Dat kan de politie niet alleen. En ik weet wat we de afgelopen twee jaar gedaan hebben... dat het maar een beginnetje is. Maar ik wil het niet accepteren. En wij blijven in Brabant bezig met het terugdringen... van dit enorme ja, criminele vraagstuk. U heeft het over een paar duizend mensen die er geld mee verdienen. Wat voor mensen zijn het eigenlijk? Nou, van... Uh, huurders uh, die hun zolder uh, inrichten als hen op zolder uh, maar uh, uh, Mensen die hen op toppen knip uh, droog uh, verwerken uh, en voor de export zorgen. Ja. En het is echt een exportprobleem, uh, dus het heeft ook niet zo we wel veel te maken met wat in onze coffeeshops uh, gebeurt. dat gaat om uh, dusdanige hoeveelheden dat de eerste 95% is echt uh, bedoeld voor export uh, naar buiten. Ik begrijp dat er ook bona fide mensen bij betrokken zijn, bijvoorbeeld mensen die bij een elektriciteitsbedrijf werken, die mogelijk maken dat die teelt gebeurt in, uh, op zoldertjes en zo. Ja, het is natuurlijk een heel schimmig circuit. Uh, en uh, de, blijmoedig, maar toch uh, vastberaden pakken wij dus ook uh, installateurs aan. Uh, heb ik afspraken met makelaars gemaakt uh, om hen uh, de makelaars die panden aanbieden daaruit uh, te kieperen. Uh, en uh, dat blijven we gewoon stevig doen. U zegt, u zegt blijmoedig, maar u klinkt niet echt blijmoedig bij zo'n probleem. Nou, ik vind het het ondermijnt eh, een stedelijke samenleving. Eh, het is enorm eh, slecht voor de rechtsstaat. Dus ik zie het als mijn rol om daar toch eh, met alle middelen die we hebben, met samenwerking en eh, met politie te zorgen dat we dit terugdringen. Eh, het is niet alleen een probleem van Tilburg. Het speelt in veel eh, steden. En het is het centrale probleem rond hen. Het is een groter probleem dan de hele discussie over gereguleerde wiettelt. Ik vind dit veel ernstiger. Laatste vraag, burgemeester Noordanus. Kun je niet beter legaliseren dat Tilburg een graantje meepikt van die wietteelt? Nou, kijk eens. Uh, dat is dus een internationaal vraagstuk. Uh, dat red je niet met de discussie die we op dit moment in Nederland voeren... over de achterdeur en de koffieshop. Maar zou je ervoor voelen? Zou je ervoor voelen? Ik ben voor uh, uh, de legalisering en gecontroleerde wie telt als het om de koffieshops uh, gaat. Maar dit is echt een veel ingewikkelder vraagstuk wat een uh, Europese aanpak uh, vergt. En zolang we dat niet voor elkaar uh, hebben, is er maar één ding uh, te doen, namelijk stevig handhaven. Dank u wel voor deze toelichting, burgemeester Peter Nordames. Dank u wel.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 Hij is al voorlopig de tijd niet aan maarten geven verwacht ik. President Janukovic heeft wel gezegd dat hij zijn kabinet wil wijzigen... en de antidemonstratiewet wil versoepelen. Betogers hebben vandaag het ministerie van Energie in Kiev bestormd... en korte tijd bezet gehouden. Ook waren er protesten in andere steden in Oekraïne. Achtens Jongerius, de voormalig voorzitter van de FNV... wilde niet de lijsttrekker worden van de PvdA bij de Europese verkiezingen... zei ze in het radioprogramma TROS Kamerbreed. Jongerius staat nu tweede achter Paul Tang is voerde vanaf de zomer gesprekken over haar kandidatuur... maar ze vindt dat ze te weinig ervaring heeft. Ik heb ervaring met de politiek, maar geen ervaring in de politiek. Mm -hmm. En dat is toch, hè? als vakbondsvoorzitter met de politiek te maken hebben... is iets anders dan zelf het vak van politicus uitgeoefend hebben. Ik ken Brussel omdat ik vanuit de Europese vakbeweging... veel bij Brussel betrokken ben geweest, maar ik heb nog geen ervaring. Ja. Sport. Na twee verloren finales heeft de Chinese tennisster Li de Australian Open op haar naam geschreven. In de finale was ze in twee sets te sterk voor Dominika Sipulkova. Na een tiebreak in de eerste set werd het in de tweede set 6-0. Lee Li bedankte na afloop op humoristische wijze haar hele team en in het bijzonder haar man. Oké, okay, now of course my husband even famous in China. is for him gives love everything just travel with me to be my hitting partner fix the drink en fix the racket so he do a lot of job so thank you a lot you are nice guy and also you are so lucky fun me dit is de tweede grand slam titel in de carrière van Lee in 2011 won ze al op Roland Garros de reissuur Amazone Charlotte Dujardin heeft haar tweede wereldbekerzegen op rij geboekt. De deed ze op Jump in Amsterdam in de Rij. De Engelse Olympisch kampioen bleef Edward Gal voor ruim in de kuur op muziek. Voor Gal was het al de derde tweede plek op de wereldbekercyclus. En de Armeense schaker Leofon Aronian heeft het Tata Steel toernooi gewonnen. Hij won vandaag van Dominé Nguès en is niet meer te achterhalen door zijn concurrenten. Het is de vierde keer dat Aronian het schaaktoernooi in Wijk aan Zee op zijn naam schrijft. En dan is de verkeersinformatie bij de ANW Dennis Mooij. Er staat file uh, op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Voor het knooppunt zweert 4 kilometer. Vanochtend is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Ze zijn nu bezig met een spoedreparatie aan de vangrail. De rechterreis is nog dicht. Autobrand op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Bij Hoenderloos staat 3 kilometer. Ook hier is de rechterreis ook dicht. De hoofdpunten van deze uitzending in Genève... zijn de eerste ontmoetingen geweest tussen de Syrische regering en de oppositie. Resultaat is er nog niet. Het Nederlands Auschwitz-comité is begonnen met de inzameling voor de bouw van een nieuw Holocaust-namenmonument. En in de herpteelt in Tilburg gaat jaarlijks zo'n 800 miljoen euro om. Dit was het uitgebreide NOS-journaal zo dadelijk op deze zender. Dit is de dag. Een waarmeesterwerk van Roman Polanski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 De man die mogelijk vandaag zijn echtscheiding officieel aankondigt, president Hollande, werd deze week nog in vloeiend Frans toegesproken door onze koning. Welke talen spreekt onze koning Willem-Alexander eigenlijk allemaal? En raakt de natuur de kluts kwijt nu de winter vandaag in de noordelijke helft van het land echt is begonnen? Terwijl vorige week de vogels nog dachten dat het echt voorjaar zou worden. Dat en meer tot 7 uur in Dit is de Dag. Violist Kim Spierenburg was deze week de gast op de Big Improvement Day... waar ondernemers, onderzoekers en overheidsmedewerkers met elkaar delen... hoe zij Nederland vooruit willen brengen. Kim laat in haar eigen leven zien hoe vooruitgang werkt. Ze zit in een rolstoel, maar heeft toch haar droom waargemaakt... om topviolisten te worden. Welkom Kim. Dank je wel. Leuk om en, uh, hier te zijn. Nou, mooi zo. In het noordoosten van het land valt, uh, ja, hopelijk... ik weet niet of het nu ook echt gebeurt, maar als het goed is... ongeveer de eerste sneeuw, boswachter Frans Kapteins van Natuurmonumenten... Ben, uh, bent u een beetje blij met uh, Koning Winter? Nou, Koning Winter hoort gewoon bij de, deze, ja, dit seizoen, dus die mag wel een keer komen. Hij is welkom. En, ja, hij is hartstikke Altijd. We hebben natuurlijk ook nog een echte koning. En alles over die koning bespreken we vandaag met Simone Lamen... van het tv-programma Blauw Bloed. Eerst maar eens even de actualiteit. President Hollande die maakte naar verluid vandaag of morgen zijn, zijn echtscheiding bekend. En hij was deze week al op bezoek, begin van de week in Nederland, zonder zijn echtgenoot. Ziet er dan toch een beetje, ja, een beetje schutterig uit, zo naast koning willem Alexander en koningin Maxima. Ik dacht, misschien hadden ze niet uit empathie even Maxima niet mee moeten nemen. Gewoon even mannen onder elkaar. Was dat niet beter geweest, Simone Lamen? Nou, ik denk het niet. Um, ik denk dat hij het ook wel fijn vindt dat hij zo groot is ontvangen... En het werd zelfs nog erger, want Prinses Beatrix kwam er later ook nog bij. Ja, maar je zegt erger, maar eigenlijk bedoel je dus dat was juist goed. Ik denk dat Hollande het een uh, leuk... Ja, Bjolle vindt dat hij zo geëerd wordt door drie oranjes op een rij. Oké, okay. we hebben vandaag ook uh, live muziek in de studio van Sir Ian. Goedemiddag. Hallo. Ik zou zeggen, maak ons een maar, uh, er vast maar warm door even kort iets te laten horen. Ja, het heet Hey, That's No Way. MUZIEK That's no way to begin a song Wait, did you say I'll end up alone? Stay there's a message after the tone Axis to X's and stardust us to turn to stone. mantra in mind is a song over and over. Rond kwart voor zeven horen we nog meer van jou. De dag van, de dag van Hans Fladiris. Het is weer de tijd van de voorpret voor de vakantie. Misschien heeft u als u luistert al wel geboekt na een paar avondjes even zoek op internet. Maar je kunt tegenwoordig ook je zonder internet voorbereiden op de vakantie. Dat zou je bijna niet meer denken. Vandaag was er bijvoorbeeld een beurs van de Stichting Vrije Recreatie (Svr) en dat is de club van boerencampings. En onze verslaggever Hans van der Dieres, uh, welkom in de studio. Met welke vragen ging jij vandaag op pad naar die beurs? Nou, ik vroeg mij af uh, hoe populair dat eigenlijk is, zo'n boerencamping. Hè? Ik heb het idee, uh, zo'n boerencamping, dat zijn gewoon wat boeren. Je hebt een stukje land over en daar kun je dan als kampeerder gewoon uh, op kamperen. En ja, dat is een klein circuitje, dacht ik, van uh, wat boeren, die doen dat er een beetje bij. Een beetje geld verdienen. Nou, niks is minder waar. Uh, die beurs in Venraai was zeer groots uh, opgezet. was ook ongelooflijk druk. Het begon om tien. Ik was daar om half elf en ik kon mijn auto al bijna niet meer kwijt. Er waren daar al, al duizenden mensen. Kortom, uh, kamperen bij de boer is gewoon big business. En ik sprak wat standhouders die dat inderdaad beaamden. Ja, wij, uh, de prijzen zijn natuurlijk niet zo hoog als bij een normale uh, vakantiepark. Maar uh, ja, je kan er uh, goed van rondkomen, laat ik het zo zeggen. Uh, wanneer bent u begonnen met uw boerderij slash camping? Nou, dat is pakweg twaalf uh, jaar geleden. En toen had u nog een boerderij? Toen hadden we nog een boerderij op dat moment. En nu niet meer? Nu niet meer, het heeft te maken met eh, economische redenen. Dat was louter on-economische redenen. We zaten in de varkens en uh, daar was op dat moment geen droog brood in te verdienen. En hebben we een switch gemaakt. En het was allemaal heel klein, dus dan moest je wel zo groot worden... want anders kun je niet meer meekomen. En, en de camping is dus nu uh, nou ja, booming dan, of niet? Ja, ja. Merkt u ook meer bezoekers, omdat het toch, ja, toch een beetje crisis is geweest in ieder geval? Ja, dat hebben we wel gemerkt, dat het normaal gesproken uh, toch iets minder is. En, uh, en nu dat het toch wel wat meer aantrekt... de mensen toch wat meer op zoek gaan naar uh, een goedkope leuke, leuke vakantie. Een soort uh, crisiscamping. Wat, wat, wat biedt zo'n uh, boerencamping nou precies? Nou ja, niet zo heel erg veel. Hè. Je moet het vooral kunnen stellen zonder luxe. Er is geen restaurant, er is geen zwembad natuurlijk. Er is geen speeltuin voor de kinderen. Dus ja, zonder luxe kunnen vertoeven. Nou, voor de meeste mensen is dat ook geen enkel probleem. Oh. hoef ik in niets. Zit daar niet op te wachten? Wij zijn al op leeftijd, maar de kinderen niet meer meegaan. Hoef ik ze nodig niet meer naar zo'n pretparkachtige gevallen? Ze zijn wel eens, wel eens soms zes weken onderweg. Dan denk ik juist wel eens, wat hebben we allemaal thuis? Dat heb ik helemaal niet nodig al die tijd. Ja, dan is het eventjes in het begin een beetje toppen natuurlijk. Bijvoorbeeld, er was helemaal geen wifi of zoiets en dan... Uh... Ja, maar wacht eens even. U gaat kamperen bij de boer. Ja. Dus u wilt back to basics. Dan moet ja. u toch niet gaan zeuren over wifi? Nee, maar het is zo, je wilt eventjes toch weer weten hoe het in Nederland is. Want we hebben kinderen, kleinkinderen, en dan willen we willen toch even zeggen van... Hé, hey, we zijn aangekomen en uh, het is allemaal goed gegaan. Dus bij, bij een, een, een camping, op, bij de boerderij, kan je wel eens gewoon wifi hebben? Dat meestal, meestal wel, ja, ja, ja. Je kan het zo bazaal maken als je wil, hè, wifi ja. of niet, maar... Meestal is het toch wel, nou ja, Spartaans eigenlijk. Uh, het was dus gewoon heel erg druk op die beurs. Uh, wat me wel opviel was dat het voornamelijk oude mensen waren. Echt 60 plus, minimaal. Uh, er was zelfs een meneer met een rollator die, die daar rondliep. Dat was overigens geen enkel probleem. Ik vroeg het ook aan hem, uh, is het allemaal niet te avontuurlijk? Nou, dat was geen probleem. Hij ging gewoon uh, lekker kamperen. Mm. Maar ik was wel op zoek naar gezinnen. Want ja, bedoel, uh, die zouden er dan toch ook moeten zijn. Nou, bijna wilde ik het opgeven, maar op het laatste moment zag ik... Twee kinderen die daar met hun moeder waren. En die kinderen die vonden het geweldig. Ja, je mag dan soms wel helpen de dieren voeren en dat is heel leuk. En woon je zelf ook op het, uh, woon je zelf in de stad of woon je ook op een boerderij? Ja, ja. Niet op een boerderij. En wat vind jij er leuk aan? Dieren verzorgen. Jullie zijn hier zo'n beetje de enige kinderen die ik, uh, die ik hier zie rondlopen. Merk je dat op de vakantie ook, dat er veel oudere mensen zijn? Nee. Zijn er ook wel meer gezinnen? Ja. Nou, de kinderen die, die vinden het wel leuk, hè? Ja, het is heel leuk en de boerencampings zijn ideaal, omdat daar veel ruimte is, veel vrijheid. Inderdaad, zoals de kinderen al zeiden, de natuur, de dieren. Maar je moet wel laarzen of oude kleren voor de kinderen meenemen, want ze zijn op vakantie en ze moeten echt kunnen ravotten. Ja, het is dus voor jong en oud, kennelijk. Iets meer voor oud, had ik de indruk, maar goed. Mm -hmm. En voor die boeren dus ook gewoon uh, big business. Uh, die Stichting Vrije Recreatie zit door heel Europa. Uh, dus je kunt ook uh, naar een boer in uh, nou ja, Slowakije of in uh, Zuid-Frankrijk, of in Portugal. Dat oh. maakt allemaal niet uit. Er zat er zelfs eentje in, uh, op de Nederlandse Antillen, dus uh, kun je nagaan. Kan overal, hè. Heeft iemand hier aan tafel ervaring met, met boeren kamperen op, op een boerencamping? Nou, niet echt waar mensen het kamperen, maar we hebben in, in onze natuurgebieden... of ja, langs onze natuurgebieden hebben we heel veel van die camping zitten. En ik moet eerlijk zeggen, dat, dat soort mensen die daar kamperen... die hebben we graag in onze natuur. Maar jij hebt nog nooit je tentje erop gezet? Nee, nee niet echt, nee. Oké, okay. Hans Fladerers, bedankt. Vanochtend meldde het Algemeen Dagblad dat deze week in Leusden een Rwandese is opgepakt op verdenking van oorlogsmisdaden in zijn thuisland. We spreken zo met de advocaat die alles van deze man weet. Maar eerst even het opvallende natuurnieuws van deze week. Boswachter Frans Kapteins, u hoorde hem al eventjes, van natuurmonumenten. We beginnen even met dit beestje. Ja, klinkt als een hond, maar ja. het, is een, het is een hertje. Ja. Een, een mini-hertje met de naam Chinese muntjak. Die is deze week opgedoken in Zeeland. Het is een exotische diersoort, oorspronkelijk afkomstig uit Azië. In Nederland willen we dit beestje liever niet in de vrije natuur. Waarom is dat eigenlijk? Nou, Omdat ze hetzelfde zeg maar, ja, leefgebied hebben als reën. En reën, dat zijn dus de Nederlandse dieren die het toch ook al lastig hebben omdat er veel versnipperde gebieden liggen. Dus wat dat betreft is er gewoon een concurrent die iets feller is zelfs. En ik heb al begrepen in Engeland is het een groot probleem aan het worden. Er zijn al 650.000 van die muntjaks rondlopen. Oh. Dus ja, dat is niet echt meer dat je zegt van dat is nog leuk voor. Dus wat, ik geloof dat de zoogdierverenigingen het scherp in de gaten gaan houden. Maar hij is in zijn eentje toch, kan hij toch niet zoveel? Nee, blijven. maar goed, als er één is, dan komen er meer. Je kent het bekende spreekwoord wel. Ja? Dat geldt er niet alleen voor schapen. En ja, dan krijgen we kruising of zo. Van de Chinese <lacht> ja, muntjak. en de <lacht> Nee, dat zou kunnen, maar, Het de ja, maar er veel... in Engeland is ook uit de hand gelopen. Dus dat kan hier dan ook als er meer gaan komen. Ja, en dan hebben we ook nog de makreel. De vis die vooral gerookt heel erg geliefd is bij de viskraam. Die makreel die werd deze week door Greenpeace in Duitsland op de rode lijst gezet. van vissoorten die je maar beter niet meer kunt eten. omdat de makreelstand gevaar loopt. Nou, onzin, zegt de vishandelaar Dries van den Berg uit Harderwijk. De afgelopen 5, 6, 7, 8 jaar is een glijend patroon geweest. zijn enorme massa's makreel gevangen. Binnen de territoriale wateren van IJsland en van de Faroe-eilanden en die eilandengroep daar in de hoek. Het was min of meer illegaal, want ze hadden geen kwotum. De vis stond daar niet illegaal, maar het was een verandering van de hele samenstelling van de biomassa in de Noordzee en in de oceanen. Nou, zo is het eigenlijk gekomen. Nu is het zo dat er eigenlijk te veel makreel wordt gevangen. Veel meer dan het kwotum toelaat. Dus het is helemaal geen biologische discussie. Het is een politieke kwestie. Maar nu wordt gesuggereerd door Greenpeace... dat de makreel op de rode lijst is nou, gesteld. Ik heb het nooit over ons in mijn leven gehoord. Toe de flauwekul. Het stikt de moord van de makreel. Het stikt van de makreel in plaats van dat er minder in de zee zwemmen... beweert deze vishandelaar Dries van der Berg uit Harderwijk. Volgens hem profiteert de makreel van de stijging van de temperatuur in het zeewater... Boswachter Frans, ben jij een beetje een visliefhebber zelf? Ik ben visliefhebber, maar ja, ik ben vooral boswachter. Dus ik ben geen zeewachter. Dus dat is <lacht> wat lastiger. Maar ik heb wel begrepen dat inderdaad, en dat zegt hij ook terecht... dat het een politiek issue is. Ja. En daar gaat het vooral over. Er zijn dus gewoon landen bij die vissen de hele zee leeg. En dan gaat het dus inderdaad niet meer over het biologische evenement... of het fenomeen, maar het gaat over het, het verhaal van zeg maar, de overbevissing... door ja, illegale vangsten. En dan wordt het toch wel erg. En dan denk ik dat het wel goed is dat Greenpeace Duitsland... een waarschuwing uitstuurt van kunnen we dan als het dan toch niet via een goede manier gaat, via de mensen doen. Want mensen hebben ook macht Dan kunnen politiek dan weer verder proberen door te krijgen... dat zeg maar, die, die, die, die makreel dan toch wat anders bekeken wordt... en dat die, die ja, illegale vangsten tegen gaan. Ah, Oké, okay. je zit een beetje tussen de, tussen de vishandelaar en Greenpeace in. Ja, het liefst wel, ja. <laughs> er was uh, nog ook opvallend nieuws deze week over de sneeuw-el... bekend bij het grote publiek als de Harry Potter-el... En deze uil, ja, die zien we niet zo vaak in Nederland. Maar afgelopen week vlogen er plotseling een stuk of vijf. Of vlogen, en dat doen ze natuurlijk. Ze zitten vooral, zien we ze dan, op verschillende plekken langs de kust in Nederland. Hij dook zelfs op in een nieuwbouwwijk in het Noord-Hollandse De Goorn. Waar hij veel bekijkstrok, ontdekte de verslaggever van RTV Noord-Holland. Daar zit hij, op het dak. Maar het uh, leuke uh, van uh, zo'n sneeuwuil is niet dat hij daar zit. Maar jullie hopen eigenlijk dat hij zo snel mogelijk weer weggaat. Nou, niet weg, maar graag vliegend. En dat is juist het allermooiste wat een vogel doet. Ja. Hij heeft vleugels en dat kennen wij niet. Ja, Frans, deze uilen zijn, uh, zijn meegevaren op een schip uit Canada. Het is ja. dus eigenlijk Canadese import. Gaan die vogels zich hier nu vestigen? Nee, dat denk ik niet, want het zijn dieren die dit niet als leefgebied kunnen hebben. Dat is het lastige van. Ja, het probleem is dat in, in, in Canada nu heel erg koud is en weinig voedsel is. En daarvoor was er heel veel voedsel. Ik heb begrepen dat er heel veel lemmingen geboren waren. Dat betekent dat die sneeuwuilen hebben goed kunnen eten. Dat betekent dat ze heel veel nakomelingen hebben. Nu is het heel slecht weer daar. Zeg maar temperaturen ver onder nul. Ja. Die uilen gaan op zoek naar voedsel. Die gaan op zoek naar betere leefomstandigheden. En ja goed, dan, dan komen ze als op zo'n transportschip en ja, dan landen ze hier. Maar waar moeten we ze naar terugsturen dan? Is het ook in Kanada te koud is? Ja, nee, maar het probleem is, je kunt die beesten ook niet zomaar vangen. Uh, een aantal jaren geleden was er ook zo'n sneeuwel gezien in, uh, in Zuid-Limburg. Uh, veel mensen gingen daar fotograferen naartoe. zijn probeerde gevangen tussen je tegen een auto opgevlogen en mm. borst dood. Dus ik zou zeggen, laat die beesten gewoon lekker met rust. En als ze iets kunnen vinden, ja, dan goed. En als ze zien dat ze verzwakken, dan is het goed dat wij vogel asielcentra hebben. Die kunnen ze opvangen. Ja. Nou, die die gaan zich misschien dan toch een klein beetje thuis voelen komende week. Hè? Want als, als de winter weer een beetje voor de deur staat, en de winter die maar niet wil invallen, maar nu toch dan lijkt te komen, uh, uh, je zou kunnen zeggen: misschien schrikken de mensen, of de, de mensen niet, de beesten er ook een beetje van. De vogels bijvoorbeeld. Hè? Die waren, net, waren al helemaal gewend aan het mooie weer. Er gingen zelfs wel blaadjes groeien hier en daar. Is de natuur nu een beetje van slag, denk je? Ja, de natuur is niet van slag. De temperaturen zijn van slag. Die, dat, dat is het grote probleem. Die natuur die vult precies in wat de temperaturen aangeven. Ik zag vanmorgen ook nog een koolmees met hondenharen een nestkastje invliegen. Dus wat dat betreft zijn die in het zuiden nog bezig. En juist ook maar juist de vogels zijn toch juist gewend ook aan seizoenen en hun leven daarop inrichten. Dan nou, ze zijn toch warm gewend aan temperaturen. En, en, en die temperaturen vallen dan in die seizoenen. Dat maakt het zo lastig voor ons mensen om te begrijpen wat die, wat die dieren gaan doen. Op het moment he, dat planten en dieren een goede temperatuur krijgen, dan gaan ze gewoon groeien of zich ontwikkelen. Eh, de daglichtlengte is nog te kort, maar nu begint het de dagen te lengen, dus dan beginnen die vogels daar ook al eh, in te spelen. Gaat er nu in één keer een winter overheen vallen, ja, dan zullen sommige soorten het lastig krijgen, maar weer andere gaan weer gewoon in winter slapen. Oké, okay, dus eigenlijk, het valt allemaal wel mee, is, is je boodschap? Nee, het is, ja, inderdaad, het valt allemaal mee. <laughs> natuur redt zich wel, bedankt boswachter Frans Kapteins. Dit is de dag, met Renze Klamer. Verder hier vandaag in de studio, behalve boswachter Frans Kapteins... ook Simone Element van Blauw Bloed TV-programma en zanger Sir Ayen. Hij gaat om kwart voor zeven nog een keer voor ons optreden. En zometeen praat ik met de jonge topvioliste Kim Spierenburg... die ondanks een spierziekte viool speelt op het hoogste niveau. Maar eerst even nieuws over een Rwandese oorlogsmisdadiger. Een verdachte in ieder geval die een leus is opgepakt... en ooit een glansrol had in het tv-programma Heel Holland Helpt... van Wendy van Dijk. Aan de telefoon Jan Hofdijk. Goedemiddag, u kent als raadsman deze zaak. Dat is juist. De Rwandese Jean-Baptiste Mugimba... die kreeg jaren geleden een verblijfsvergunning in ons land... nadat hij asiel aanvroeg. En uh, nu wordt hij verdacht van volkerenmoord... en zit hij in de cel omdat Rwanda om zijn uitlevering heeft gevraagd. Welke rol ja. denkt u dat deze meneer Mugimba... heeft gespeeld in die volkerenmoord in Rwanda? Hij heeft uh, met die volkerenmoord uh, niets te maken. Hij is uh, slachtoffer geweest... zoals uh, heel veel Rwandese in 1994 uh, slachtoffer zijn geweest. Maar wat van... Het meest belangrijks is dat hij nu slachtoffer is van het uh, meedogenloze regime van Kagame. Een president die door eigenlijk vrijwel iedereen gezien wordt als uh, de grootste oorlogsmisdadiger op dit moment. Behalve door de Nederlandse regering. Die neemt voor koek aan wat uh, uit Kigali, de hoofdstad van Rwanda, wordt toegezonden aan vervalste dossiers. En ze denken dat meneer Muginba ook een van de slachters van 94 is. Ja, en op die manier krijg je oppositie, uh, krijg je oppositie terug in Rwanda... en dan kun je ermee doen wat je wil. U klinkt boos. Nou, ik, ik, ja, het is ook mijn land en ik, uh, ik schaam me dood... Dat, uh, dat we dan kennelijk over een paar jaar erachter moeten komen... dat Nederland verkeerde beslissingen genomen heeft... met als gevolg dat er een aantal hele waardevolle burgers van ons land... Uh, teruggestuurd zijn naar een land waar ze een oneerlijk proces krijgen. Hoe kan dat precies? Dat, dat, hè, want de Rwandese overheid wordt internationaal ook wel gezien als een dictatuur. Hoe kan het dat dan als zo'n regime op, opdracht geeft aan de politie hier... Eh, om iemand op te pakken dat dat dan ook maar gewoon gebeurt? Wordt dat niet ook in twijfel getrokken? Uh, de mogelijkheden voor de Nederlandse justitie zijn vrij gering, vinden ze zelf... Zij vinden dat uh, Nederland uh, met Rwanda een, band, een juridische band heeft, die het vertrouwen geeft dat processen in Rwanda eerlijk verlopen. En dan is als kern uh, toch het proces tegen mijn andere cliënten, mevrouw Ingabire Umuhosa, de mevrouw die mee wilde doen aan de presidentsverkiezingen, die heeft een proces in uh, Rwanda gehad vanwege allerlei kletskoek. En daar heeft ze nu 15 jaar voor gekregen, desalniettemin vindt Nederland dat dat proces eerlijk verlopen is. En hoe komt dat? Dat komt omdat Nederland vindt uh, dat dat wel meevalt... omdat er ook heel veel geld vanuit Nederlandse subsidiepot... naar Rwanda toegestuurd wordt. Dat heeft natuurlijk ook te maken met een beetje de schaamte... dat we in dat tijd niks hebben gedaan tegen die genocide. En uh, ik geloof dat er miljoenen op dit ogenblik... naar Rwanda toegestuurd worden... Om... Officier van of justitie op te leiden, cellen te bouwen, rechters in te instrueren. En dat zal allemaal wel heel erg goed verlopen. Maar degene die het daarvoor het zeggen heeft, dat is Kagame. En om al een heel helder kort voorbeeld te geven over het proces tegen Ingabire. Er zijn twee getuigen gehoord. die zeven maanden lang onrechtmatig gevangen hebben gezeten. in de martelgevangenis Kami, in de buurt van de hoofdstad. En dat heeft Amnesty International keurig in een rapport opgeschreven. Die twee getuigen hebben getuigd tegen Inga Bieren. En dat is dan volgens de Nederlandse justitie toch een eerlijk proces. Ja, maar... Ze moeten hun huiswerk gewoon beter doen. Maar meneer Hoofdijk, want ik, ik snap het. het. Het lijkt niet helemaal een, een eerlijke bedoeling daar hoe dat, hoe dat gaat. Maar u zegt wel aan het begin van dit gesprek, zegt u meteen... ja, deze man, deze meneer Mugimba heeft eigenlijk niks te maken met die volkerenbord. Maar dat kunt u toch ook niet helemaal zeker weten? Dat weet ik zeker. Ik ken... De oppositieleden die uh, om Victoire in Gabire heen stonden, die ken ik al jaren. Victoire zelf ken ik vanaf 1994 toen ik haar man en twee kinderen naar Nederland gehaald heb. En sindsdien heb ik de partij gevolgd. Op dit toevallig vandaag is er ook een bijeenkomst geweest van partijleden van, uh, van Mugimba. Er waren ook toetsies uit Canada overgevlogen om de partijbijeenkomst... ter, ter, ter viering van, uh, van Victoria, ja. zal ik maar zeggen, bij te wonen. Een zeer indrukwekkende bijeenkomst... waar alle rassen en alle gezinten en alle nationaliteiten bij elkaar waren. Er was overigens ook uh, uh, zeer bijzonder nieuws uit Kigali... wat ik u niet wil onthouden. Kort, uh, kort, hoor. Is er is op dit ogenblik een uh, commissie van de... Uh, veiligheidsraad in uh, Rwanda op bezoek... en die heeft een gesprek gehad met de secretaris van de partij... van Victoire en Victoire in de gevangenis. Nou, stel je voor, als iemand uh, terecht veroordeeld zou zijn... dan komt er niet zomaar een commissie van de veiligheidsraad ja. langs. En die hebben uh, uiteindelijk ook met de regering van Rwanda gesproken... om te zeggen van ja, is dit nu wel de beste methode om de democratie uit te voeren... door de presidentskandidaat in de gevangenis ja. te zetten. En de regering heeft laten weten, dat kan ik nu al zeggen... hoewel er maandag pas een persbericht komt... De regering heeft laten weten, ach, als mevrouw Ingabire een brief schrijft naar de ombudsman... dan kunnen we kijken of we nog iets aan de straf kunnen doen. Ja, nou, ik, uh, ik hoor het al, oh, meneer Hofdijk. U, u, bent een vrije, u, u bent niet hoopvol gestemd over, uh, over de rechtsgang daar. Dank u nou, wel. Over uw u kunt zich voorstellen dat ja? als, als een brief aan de ombudsman... je straf in hoger beroep kan veranderen... dat dat natuurlijk niet echt een rechtsstaat is... Nee. waar wij uh, voor op de knieën moeten gaan. Ik, ik begrijp het. Uw punt is helder. Raadsman Jan Hofdijken, bedankt voor uw toelichting. We gaan verder met uh, Kim Spierenburg. Uh, zit hier aan tafel, is 20 jaar... en zit in het derde jaar van het conservatorium. Dat klinkt, uh, nou ja, een doorsnee-student ook wel niet... want het is nog best jong voor het derde jaar. Uh, maar er is nog iets extra's bijzonder. Uh, je worstelt namelijk al vanaf jongs af aan... met een auto-immuunziekte. En uh, ja, we zijn benieuwd hoe dat, uh, wat dat dan betekent... precies voor jouw leven. En hoe, hoe de muziek, ja. je bent veel bezig met die, met die viool... hoe die jouw pijn uh, verzacht. Ja. Ik zie ook, je zit in een, uh, in, in een rolstoel. Dat klopt. Uh, kun je eens vertellen hoe dat komt? Van Toen ik vier was, uh, kreeg ik vijver. Daarvoor was ik super gezond En dat heeft iets... Ze weten nu precies hoe... Maar dat heeft iets in mijn immuunsysteem uh, ontregeld. Waardoor ik die auto-immuunsysteemziekte kreeg. Mm -hmm. En zoals ik het vroeger eigenlijk altijd zei... Iedereen heeft een, uh, heeft een leger in zijn lichaam... Dat nodig is om gezond te blijven. En mijn leger werkt niet zo goed. En vecht tegen elkaar en laat het afweten. En daardoor ja. krijg ik veel ontstekingen en veel pijn. En heb ik veel minder energie. Dus ik... Uh, Daarom zit ik in die rolstoel. Ja, want door die pijn en, en, en ontstekingen kun je dan normaal gesproken niet lopen? Tot mijn zeventiende kon ik niet lopen en niet staan. Ja. En toen, dat was na mijn eindexamen, toen was de ziekte, werd de ziekte iets rustiger. En kwam ik bij de bekende vioolpedagoge Koosje Wijzemeeke... Ja. En zij zei, als maar je wil... Wacht nog even, want ja, nu, nog nu, even. Ga, nu ga je al meteen naar ja. je zeventiende. Maar ik, ik wil eerst nog even terug, als je vier bent of vijf... en je, en je kunt opeens niet meer lopen. Ja, dat ging wel geleidelijk. Eerst, uh, uh, ja, ik weet het ook niet meer precies, want ik was natuurlijk zo jong. Ja. Maar ik zat eerst nog op judo en ik, ik hield van buiten spelen. En geleidelijk aan kon ik dat steeds minder en... Uh, Kreeg ik steeds meer pijn, steeds vaker zakte ik door mijn benen. Maar hoe was dat dan voor jou als kind? Als, als ik me even terug terugprobe... Ja, ja dat is het natuurlijk heel moeilijk. Als ik nu kinderen zie van vier, dan denk ik: Jeetje, was ik zo jong ja. en had ik, moest ik elke week naar het ziekenhuis. En je wil spelen en, en als ja. ticketje, fysieke ja, dingen ook inderdaad. buiten. En dan moet je opeens binnen blijven misschien. Ja. Dan, kon je dat ook uitleggen dan aan je vriendjes en vriendinnetjes? Ja, testen? dus wat ik net vertelde, dat zei ik ook altijd tegen. Over dat leger. Ik, ja. Van, dat uh... was mijn uitleg en ik, ik, ik hield ook spreekbeurten, spreekbeurten in de klas. Ja. En zo ging ik daarmee om. En vanaf mijn achtste, negende kwam daar dan ook de rolstoel bij. Ja, nu, nu begreep ik dat je al voordat je die, die ziekte vijf kreeg... wat later heeft geresulteerd in die auto-immuunziekte... Ja. dat je al voor die tijd op je derde met een viool bezig ja, was. Ja, dan kan je afvragen. Kan een kind van drie jaar dat dan nou, willen? ik heb een nichtje die bijna zo oud. is. Ik, ik zie het. En nog niet een viool pakken. <laughs> hoe, hoe kwam je al zo jong in ik aanraking dat met Ik denk dat ik het, het ergens heb gezien. Of, of op Koninginnedag of op televisie. En dat ik toen dacht, wow, dat wil ik ook... Ja. En mijn ouders die hadden zoiets van, uh, uh, nou we wachten nog even. Nou kan ik dus, me voorstellen. Dus op mijn zesde mocht ik er eindelijk op. Ja, want het is ook duur zo'n instrument. Dat moeten ze dan uh, aanschaffen, want je moet oefenen in huis. Maar je ja. kreeg op je zesde kreeg jij je eerste viool? Ja. Oké, okay, en toen, toen had je dus al die auto-immuunziekte. Uh, kon je dan wel gewoon normaal beginnen met spelen? Want het is nu best wel ook een he, hele fijnzinnige motor. Een ah, viool is sowieso best wel moeilijk in het begin. Want ja. het is natuurlijk niet zoals een piano dat je meteen... Uh, nou, altijd zie ik kost al best wel moeite. Het is hartstikke, ik ben zelf, ik speel een beetje gitaar en dan heb je weer altijd hulp van die fret. Hè. Je ja, kunt ja, eigenlijk geen valse noot niet bij aanslaan. Een viool. Nee, dat is veel moeilijker. Ja, maar ik weet nog wel goed in het begin, uh, toen ik begon met viool spelen, dat ik de trillingen van het hout door mijn huid voelde gaan. En dat ik dat een heel fijn gevoel vond. Oké. Okay. En dat dat ook uh, dat... Hielp, hielp met de pijn. Dat voel je door je huid gewoon in je hele ja, lichaam. Ja, omdat je de viool best wel Zit dicht tegen je aan. Ja. Dus dat voelde ik dan via het hout en uh, dat vond ik heel fijn. En je was er goed in? Ja, dat... later merk in het begin, weet je dat natuurlijk nog niet zo goed. Maar ik was al vrij snel fanatiek mm -hmm. en ook veel oefenen. En toen ontstond er een droom om naar het conservatorium te gaan? Ja, om de twaalfde werd ik aangenomen in de jong talentklas van het conservatorium. Dat was dan nog naast de middelbare school. Ja, lijkt me druk. Ja, dat was zeker druk en ik was ook nog ziek. Maar... Uh, ja, na mijn eindexamen dacht ik, mijn fiel is nog steeds mijn passie. En ik wil, ik wil daar gewoon mee door. Ja, en te, want je hebt dan eerst dus de vooropleiding conservatorium gedaan... naast je middelbare school? Ja, jong talentklas. En ja. zodra je examen doet, dan kun je echt de fulltime conservatoriumopleiding ja. gaan doen. Ja. Maar toen was je eigenlijk wel heel goed. Ja, ach ja. <laughs> Ze durft geen ja te zeggen. Nou, dat, dat vind ik mooi bescheiden. Maar wat ik nou bijzonder vind, je kwam bij een leraar... Ja, je moet het zelf maar vertellen. Je wilde graag bij een lerares die ja. eigenlijk iets heel vreemds van jou vroeg. Ja, dat was Koosje week. Ik wilde heel graag naar haar toe. Zij zei, als je, als je mee wil doen met optreden, dan moet je staan. En op dat moment kon ik dat helemaal niet. Dus dat was best wel pittig dat ze dat zei. Was ze niet boos? Jij? Op haar? Ja, ik vond het, natuurlijk vond ik het moeilijk. Maar ik dacht ook, zij is de eerste die zei, ga het maar doen. Ik zeg niet van tevoren dat je het niet kan. Ja, oké, okay, ze want ze, je mocht zelfs niet optreden, toch? Tenzij je stond. Ja. Ik zou denken... Je, je moeder, heb je ook meegenomen, toch? Heb je ja, dat thuis verteld? Ik, denk dat ze, ik, ik zou reageren denk als oud, Wat is dit nou? Als jij, Je zit toch in een rolstoel? Dan mag je toch ook zo spelen? Ja, maar het was ook, ook wel een kans. Want stel, stel, ik dacht ook... Stel dat het er wel in zit. En ik ben het niet aangegaan. Ja, ja. ik wilde dat... Tuurlijk wil je gaan staan. Als je dat, als je dat zou kunnen... Het was een uitdaging. Ja, ik dacht ik neem de uitdaging aan. Nou, vertel me hoe ging dat? <laughs> ja, dat ging, het ging niet vanzelf, het ging echt niet makkelijk. Want uh, ik kon nou, nog niet eens, jullie kunnen het niet zien... maar nog niet eens een paar meter uh, lopen. Ja. En dat heeft heel veel pijn gekost. En uh, ik weet nog goed dat ik dan meedeed met de repetitie ingang sta en ging staan. En dan soms wel drie weken daarna nog steeds pijn ervan had. En dan moet je weer opnieuw. Dat gaan doen. Maar voor mijn viool was ik bereid om dat te doen. En toch ging het steeds ietsje beter... en dat gaf me hoop om, om door te zetten. Ja. En uiteindelijk is het, is het gelukt. Ja. Nou, ik, ik, vind, ik, ik vind dat echt heel bijzonder. La, er, zijn, er zijn nog meer uh, violisten, nou ja, niet zoals jij... want iedereen is natuurlijk niet, maar wel die ook ondanks de ziekte groot werden in de muziek. Laten we even luisteren naar een voorbeeld. Je begint al te lachen als je het hoort. Je weet meteen wie het is. Ik denk dat het Pearlman is. Ja, heel goed. Dat is natuurlijk wel eigenlijk een uh, legende. Wie is dat? Dat is een, uh, een violist die had, toen hij jong was, kreeg hij polio. Amerikaanse violist. Eigenlijk Israëli's. Ja. En die is, uh, ja, die is heel groot geworden. Fantastisch. Een voorbeeld voor jou. Ja, zeker. Ja. Je, je hebt je viol ook meegenomen, ja. toch? Misschien kun je hem even kort pakken. Ik zal hem even... Pakken. Want ik heb me namelijk uh, laten vertellen dat jij ook, het, je zei al, het is eigenlijk een soort verlengstuk. Omdat hij ook zo dicht bij je lichaam en bij, bij je hoofd ook is als, als je speelt. En ja. ik, ik, ik hoorde dat jij ook heel goed, Jan, je gevoel als je bijvoorbeeld even doorheen zit. Wat ik me ook goed kan voorstellen af en toe. Ja, zeker. Als ik dus bijvoorbeeld pijn heb dan uh, of mijn verdrietig gevoel. Dan zijn er zijn natuurlijk heel veel stukjes die ik dan kan spelen. Maar ik kan wel even iets laten horen, een voorbeeldje. Ga ik eerst nog heel even kort stemmen. Ja, niet onbelangrijk. daar laat je dan je verdriet in horen. ja ja mooi maar het he? kan ook als ik bijvoorbeeld boos ben oh ja zoiets als, als je ouders dat horen, dan weten ze dat het even tijd is voor goed <lacht> gesprekken ja ik ben gewoon oh, aan jee. het oefenen Kim is weer boos <lacht> Je hebt een aantal dagen geleden heb je gesproken tijdens de Big Improvement Day. Echt een enorme dag waarin allemaal belangrijke mensen... van de overheid naar bedrijfsleden spreken over, over, over kansen... en over he, hoe het allemaal beter kan. Daar stond jij ook als een voorbeeld, ook voor andere mensen met een ziekte. Hoe voelt dat? Ja, dat was echt een super dag. Ik vond het een grote eer om daar te staan. In de rij en die Big Improvement Day. Waar ze allemaal knappe koppen bij elkaar hebben gebracht... en over allemaal serieuze problemen praten... En ja, af en toe hebben ze ook even wat inspiratie en uh, een enthousiast verhaal nodig. En daar was ik dan voor. Ik kwam voor jou op, op je twintigste. Ja, dat was, dat was super spannend. En ik heb daarvoor het eerst uh, eigenlijk met mijn verhaal en video en muziek opgetreden. En dat was zo gaaf. Want het waren 800 uh, nou, mannen in pakken vooral. En achteraf gingen ze voor me staan. Dat heb ik nog nooit zo meegemaakt. Wow. Zo'n energie in de zaal. Dus dat was fantastisch. Staande ovatie. Ja. Nou mooi. Hoe je een, hoe je een voorbeeld kunt zijn. Dankjewel uh, voor je verhaal, Kim Spier. Ja, dankjewel. We gaan naar nog meer muziek. Uh, maar dan uh, uh, iets meer dan één instrument. Sir Ian. Uh, echte naam Bart Hoevenaars. Want het klinkt natuurlijk alsof je ergens uit de steeds of Engeland komt. Ja. Wel mooi hoor. Maar je, je bent gewoon Nederlands. Ik ben gewoon een Nederlander. <laughs> hoe, hoe kom je aan die naam? Sir Ian. Um. Ja, het is wel een beetje een lang verhaal, maar het komt eigenlijk uit een comedyserie. En dat vond ik wel toepasselijk om een naam uit een comedyserie voor verdrietige liedjes te hebben. Oké, okay. maak je ook verdrietige liedjes? Meestal wel, ja. Oh, ben je een verdrietig persoon? <laughs> um, nee, dat niet. Maar inspiratie komt meestal wel uit die emoties. Als je dan net ook Kim hoort spelen? Ik, verdriet en boosheid, dat herken ik wel, ja. Ja, om dat te verwerken in muziek? Ja. Mooi. Je hebt, een, uh, je hebt nu net jouw tweede soloalbum uitgebracht. Sure I and Two. Ja. Wat, uh, wat, wat kunnen mensen horen op deze plaat als je het zou moeten schrijven? Is dat dan ook veel verdriet? Uh, nou, verdriet is misschien niet, niet helemaal het goede woord. Maar wel. Uh, ja, ze staan, de liedjes zijn wel melancholisch. Oké. Okay. Dus... Ik, ik ben benieuwd. Ja. Je, je hebt ook nog twee mensen meegenomen? Ja, ja. ik heb ook Trishijn op Altwil. En Janne Haring zingt ook in dit liedje. Kijk, violist. Dan gaat ze wel Kim ook met nieuwsgierigheid luisteren. Ja. Sir Aien. Ga je gang. In search of a cure for the border might grow, I stomp. A girl who could speak in a language unknown A golden tone She said it's your words that'll drag you along That song and then she replaced them with words of her own, and the gloom was gone. I'll take you to places when no muziek van Sir en dankjewel. Een totaal andere sfeer die zal er heersen in het ADO-stadion in Den Haag. Er is zojuist de wedstrijd ado Feyenoord begonnen. Langs de lijn collega Frank Wielaert, hoe gaat het daar? Nou, we zijn inderdaad net begonnen, want hier hadden we een showtje van de kraaien... terwijl jullie lekker naar de muziek aan het luisteren waren. Dat is uh, iets ander genre... Dus ze zijn hier redelijk opgepompt aan deze wedstrijd begonnen. ADO Den Haag moet dat ook wel zijn, opgepompt. Want ze staan laatste in de eredivisie. Er staat dus veel op het spel vandaag tegen Feyenoord. Dat zichzelf een titelkandidaat vindt en dus vandaag ook moet winnen. Om dat vooral te bevestigen tegen laagvlieger ADO Den Haag op dit moment in deze competitie. Kortom, er staat nog wel wat op het spel. ADO dat zo weinig scoort in deze competitie tot nu toe. En Feyenoord dat al een aantal wedstrijden op rij heeft gewonnen. Ook twee uitwedstrijden op rij. Kortom, dat gaat vol vertrouwen deze wedstrijd in. Ook al heeft het afgelopen week net in de beker van Ajax verloren. Dat maakt dan verder niet meer zo gek veel uit. De competitie is het enige dat telt voor de ploeg uit Rotterdam... in deze wedstrijd tegen ADO Den Haag. 0-0 is het nog in de beginfase. Blauw bloed radio. Simone Lamen van Blauwbloed. De koning en de koningin brachten een bliksembezoek aan Italië deze week... en ze hadden de president van Frankrijk, Hollande, over de vloer. Klinkt dat als een drukke week of is dat voor hen gewoon uh, ja, zoals altijd? Nou, het was weer een drukke week. De ja? eerste weken van dit jaar waren eigenlijk heel rustig. En deze week zijn ze eigenlijk weer een beetje op stoom gekomen... qua publieke optredens dan. Uh, de koning heeft dinsdag het bovaghuis geopend nog. Woensdag heeft hij euromunten geslagen. Vrijdag was er nog een afscheidsaudiëntie van een ambassadeur... Zo. En dan tussendoor de buitenlandse ontvangsten en het bezoek aan Italië. Dus. Uh... Nou, en hij maakt Tot zich er te... ook niet uh, makkelijk vanaf. Hij sprak uh, president Hollande zelfs toe in het Frans. Laten we even luisteren naar een fragment. La France et les Pays-Bas sont des alliés politiques et économiques de longue date. L'attachement de nombreux Néerlandais à votre pays est plus profond que cela. Het is een passie que nombre de mes compatriotes partagent de la France, sa culture, sa beauté et son art de vivre. Nou, uh, Simon, dat klinkt wel wat anders dan uh, de Croissant Sivouplein. Ja, uh, Hoe ho ho goed is hij in zo'n taal? In andere talen misschien ook nog? Kijk, zo'n toespraak is natuurlijk niet het product van alleen de koning. Er is een heel team dat hem helpt met het schrijven van zo'n toespraak. Mm -hmm. En hij moet hem natuurlijk wel heel mooi zien uit te spreken. Ja. En dat is lastig in een andere taal. Kijk, het Engels is natuurlijk makkelijk. Frans is al... Een lastigere taal natuurlijk. Maar hij is inderdaad uh, heel goed gedaan. Welke talen kan hij nog meer vloeiend uitspreken? Nou, Duits in ieder geval. Ja. Vanwege natuurlijk zijn familie uh, aan de kant van zijn vader, van prins Klaus. Italiaans uh, kan hij denk ik ook wel. Omdat hij daar natuurlijk al jarenlang op vakantie uh, gaat. Ja. Maar toen hij in Italië was deze week, heeft hij in het Engels geconserveerd, geconverseerd. Ah oh ja, dat is toch iets ja, makkelijker misschien. Ja, dat is toch iets makkelijker. Nog even kort iets anders. Er ontstond deze week een relletje nadat het Mondriaanfonds van drie kunstenaars een statieportret van de koning presenteerde. Dat klonk ongeveer zo in het nieuws. Kunstenares Iris van Dongen uit Tilburg heeft volgens fotograaf Koos Breukel plagiaat gepleegd. Van Dongen mag een van de officiële statieportretten van koning Willem-Alexander maken. De kunstenaars moesten zich baseren op bestaande portretten, maar maar van Breukel is boos omdat Van Dongen hem niet gebeld heeft... voor het gebruiken van zijn foto. Kunnen we het betitelen als een rel ondertussen? rel is misschien net iets te groot, maar het is wel een smet, vind ik... op uh, het hele verhaal van die statieportretten. Ja? Ja, ik vind het een beetje slordig aangepakt. Um, Iris Van Dongen heeft twee ontwerpen ingediend. Allebei gebaseerd op portretten, op foto's die er al waren van de koning. En ze heeft niet gezegd... Of er staat niet bij heel duidelijk van... dit is van Koos Breukel en dit is was van... was de fotograaf. Ja. Ja, de, die al eerder een foto had gemaakt waarop zij het dan gebaseerd heeft. Ja. En ze heeft het ook gebaseerd, het andere ontwerp... op een foto van Jeroen van der Meijden. Oké. Okay. Dus K ze heeft twee keer een foto gebruikt... en zelfs zegt ze, ja, ik heb in interviews wel die namen genoemd... maar... Ik snap ergens ook wel dat Koos Breukel zich uh, tekort gedaan voelt. Is het ook een beetje schuld van Mondria, Vons? Want ik begreep dat bij de presentatie van die, van die portretten... dat ook die naam van die fotograaf van Breukel niet vermeld stond. Hebben ze zich een beetje verslikt? Ja, ik denk dat ze het niet helemaal goed hebben ingeschat... hoe uh, gevoelig dat ligt. Want ja, Koos Breukel vooral... Uh, hij heeft ook zelf het auteursrecht op die foto. Ja. Bij het andere portret was dat anders. Want bij uh, Jeroen van der Meijden is het naar de RVD gegaan... het portretrecht, of het auteursrecht. Maar Koos Breukel heeft denk ik wel een punt... Dat hij in ieder geval op de hoogte had gebracht moeten worden. Maar je kan ook zeggen: ja, het waren maar oefenportretjes. Hè? Want het was pas een soort in-de-race voor het echte statieportret. Is het niet een beetje opgeblazen? Nou, ik snap het punt wel van je Koos. Wel. En ik heb ook met Jeroen van der Meijden gesproken van de week. En die zegt ook: van ja, Koos heeft echt wel juridisch een, uh, een punt. Ja, nou ja, het is natuurlijk wel zijn foto. Ja, dus hij verdient wel in, En ja. Die heeft hij nu wel gekregen, toch denk ik? Hè? Misschien <laughs> wel meer dan al die andere fotografen. We wachten natuurlijk hoe het uiteindelijke product uh, gaat, eruit gaat zien. Ja. Want de koning gaat nog poseren ook voor. Uh, de drie winnaars. Kijk, het is uh, bijna zeven uur. Onze tijd die zit erop. Ik bedank uh, violist Kim Spierenburg, zanger Sir Ayen, Simone Allemant van Blauwbloed en natuurlijk boswachter Frans Kapteins van Natuurmonumenten. Morgen Nieuwe Dit de Dag. Dan is er ter gelegenheid van de Holocaust Memorial Day Jules Schelfjes mijn gast. Dus een van de laatste overlevenden van de concentratiekamp in ons land. We gaan eruit met dichter Rickard Zuiderveld. Nieuws van afgelopen week. Mannen en macht... Kiev, Cairo, Beijing of Damaskus. Het nieuws van de dag is zo oud als de nacht. Koningen, heersers, despoten, tirannen. Overal mannen verslaafd aan de macht. Ze stellen hun statieportretten ten toon. En waar is de man met de purpere mantel? Waar is de man met de doornenkroon? Het spel om het geld is zo oud als de wereld. Daar gaan de graaiers verbeten op jacht... Naar altijd maar meer om hun angst te bezweren. Overal mannen verslaafd aan de macht. Zij klampen zich vast aan een wankele troon. En waar is de man met de purperen mantel? Waar is de man met de doornenkroon? En als er een van het toneel is verdwenen... dan wordt er een ander naar voren gebracht. Die valt in de kuil die hij zelf had gegraven... en koestert zijn ego verslaafd aan de macht... Het is overal altijd hetzelfde patroon. Zo zijn de mannen van vader op zoon. Behalve de man met de purperen mantel. Behalve de man met de doornkroon. Vroege Vogels heeft elke week een uniek natuurgeluid dat u mag raden. Dit leuke roffelaartje is zo bijzonder... dat zelfs de specialisten van vogelbescherming het niet kenden. Luister en gok mee. En hier nog een natuurgeluid. Dit wordt meestal gevolgd door een harde klap. Bij de muggenradar kwamen in twee weken al 1500 dode wintermuggen binnen. Wij hebben de eerste resultaten van het onderzoek. En daar doen we ook nog kolganzen, biovak, apen en bomen bij. Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. Nog vroeger te Het nieuws van alle kanten.